die de afgelopen jaren een goede reputatie opbouwden op de zware postmededinging. Uit de gevangenis in Namen in België zijn gisteren twee gedetineerden ontsnapt. Daarbij hebben ze een vrouwelijke gevangenbewaarde bedreigd met een mes. De ontsnapte gedetineerden zijn mannen van 25 en 28... die vastzaten voor diefstal- en drugsdelicten. Het aantal veilingen op internet is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Sommige veilinghuizen hielden twee keer zoveel veilingen als vorig jaar... De stijging zou vooral komen door de toegenomen bedrijfsfaillissementen... waarbij complete inventarissen van bedrijven worden geveild. Ook bedrijven die snel geld nodig hebben, veilen hun spullen via internet. Een Curaçaose milieuactivist heeft ruim 1600 kilometer afgelegd in een kajak. Hij voer in een maand van Sint Maarten naar Curaçao. Met zijn tocht wilde de activist Ryan de Jong aandacht vragen voor het milieu op Curaçao. Tijdens zijn kajaktocht deed de Jong 17 eilanden in het Caribisch gebied aan. De Rotterdamse oliebollenbakker Richard Visser heeft de jaarlijkse test van het AD gewonnen. De Rotterdammer won voor de zevende keer. De tweede plaats was voor een gebakkraam uit Apeldoorn, de derde voor een bakker uit Maarsen. Van de 105 geteste kramen haalde er 59 een voldoende. Dan het weer bewolkt en vooral in het zuiden af en toe buien met misschien natte sneeuw. Geleidelijk trekt de neerslag naar België weg, de rest van de dag droog met geregeld zon. Dit was...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 Dankjewel je uh, Mo. Ik wist dat ik uh, gesaboteerd zou worden. Het gebeurde meteen weer, hè? Dankjewel, je Mo. Dat was hem, de Boogie Nights uh, op CFM. Even na tweeën, welkom bij Sanford op zaterdag. En we hebben niet genoten van de muziekboulevard. Bij ja, dan. Ja, ja, ja. <laughs> Maurice Mulder, dankjewel voor de eerste twee uur van de zaterdagmiddag. En we zitten toch nog een beetje in de kerststemming, want het is tweede kerstdag. Goedemiddag, is het zo? Daan. Is dat ja. zo, Rob? Ja, jij gaat vanavond toch uh, nog eten bij je ouders en zo? Oh ja, dus, uh... oh ja daar heb je gelijk in. Het wordt wel gezellig denk ik vanavond. De kerstfeer houden we er gewoon ook vanmiddag tussen twee en vijf nog lekker in. Wat gaan we doen uh, Rob vandaag? Nou, we gaan onder meer uh, bellen met Spanje. In Spanje? Ja. Sinterklaas? Nee, niet, uh, nee geen Sinterklaas. Nou, jij zegt Spanje. Albert-Jan Vos, uh, die zit daar uh, de collega van de zaterdagmiddag tussen twee uh, oh, ja, en vijf ja, ja. uur. Maar Eens uh, dus even kijken hoe hij het uh, daar beleefd heeft, hè, Kerst. Hoe ho ho was het weer daar, Rob? Jij hebt me heel even gesproken daar. Hoor. Het regent daar. <laughs> ja. ja. Hier is droog. En hij heeft geen soort... sneeuwvlog gezien trouwens de afgelopen dagen. Nou, okay, nou, dat was hier wel anders. Maar we het straks denk ik van hem, hè? Uiteraard, we gaan hem uh, gewoon straks even bellen. Gaan Ver we nog voetballen vandaag? Vandaag is er geen voetbal, want een aantal weken wordt er niet gevoetbald. Een soort van winterstop, hè? Wat verdorie. Ja, ze moet ook een beetje tot rust komen natuurlijk. Ja, okay. Al die zware dagen, zwaar getafeld. Ja. ja. dan moet je even bijkomen voordat je gaat voetballen. Nou, we gaan het over, even over Oud hebben, denk ik. Straks, denk ik. Uiteraard. Wat we gaan doen uh, met Oud en Aankomende donderdag. Ja. En wat we morgen gaan doen. Ja, Dan gaan we ook... Uh... EuroHit 2009. Euro Daarover allemaal in dit programma nog veel meer. Gewoon blijf luisteren naar Wim Met nu de single van Westlife. Hier is Uptown Girl.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 Bijvoorbeeld of de brommer die je reed, de zon. de muziek bij ons. Your Voice, die maakte daar een plaatje over. Je hoorde geen dag zonder muziek. Inmiddels uh, 14 minuten over twee uh, geworden. Zit er nog zwaar in de kerstdemen, want uh, Daan die uh, gaat vanavond met de hele familie lekker eten. Ja, weet je wat? En voor mij zit het er uh, inmiddels op, de kerst. Ja, weet je wat, hoor. En ik ga me voorbereiden op Euro 2009 samen met onder meer collega Andor. Andor, goeiemiddag. Hé, hey, Rob. Hé, hallo. Hey, Hoe gaat hij nou? Ja, ik zit hier gezellig met jou. Nou, helemaal goed. Nou, ja. En morgen mag jij van 10 tot 12 de aftrap geven voor Euro 2009. Ja, je hebt uh, volgens mij net uh, de lijstje weer even weggepakt, geloof ik. Oh, wil je hem hebben? Uh, nee, waar oh, heb nee, ik hem? nee. Oh nee. ja, hier heb ik hem. Kijk. Oh, je hebt hem daar. Alsjeblieft. Tja, nou, Tja, inderdaad. Nou, uh, noem ze maar op. Nou, Nummer beginnen... 100 tot en met 5. Uh, <laughs> <laughs> nou, we beginnen met Holland. Milo met uh, you don't know. Nou, je weet inderdaad niet wat de, wat de dag gaat brengen, gewoon. Nee, yeah? precies. Ja. Nou. Uh, maar jongens, jullie doen het nu een paar jaar. Ik hoe, hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Ander, ander weet ik het wel, maar hoe ervaar je Eurowit? van het afgelopen jaar? Laat ik zo zeggen, dit, dit keer is het wat anders dan de vorige keer. Ja, oké, oké. Deze keer kan ik eindelijk een keertje rustig achterover gaan zitten en kijken wat ze uh, allemaal doet. Dat geeft wel eens een spanning, vind ik, of niet? Om Eurowit uh, klaar te maken, allemaal voor. Uh, ja, maar die, die spanning heb ik nu niet. Nee, dat, dat weet ik. Oké. Okay, ja. Maar hoe, hoe, hoe is het nou om me dan uh, nu uh, los te van dat je? niet meer de eurohit hit helemaal klaarmaakt. Maar hoeveel, hoe is het nou om... Vind ik vind het wel leuk om te doen. Ja. Anders, had ik, anders had ik niet jaar gezegd. Okay. Ja. We zijn blij dat je weer terug ja. bent, Ander. kost George heel veel geld, dat weet hij. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> Biertje erbij en zo, dat uh, komt helemaal goed. Ja, goed. Morgen wordt het gewoon een groot feest op de radio van 10 tot 6 uur. En dan gaan we de eurohit 2009 presenteren. Jij hebt hem jarenlang uh, samengesteld. De Euro-Breakdown en ja. vandaar ook uh, euro Ja. <coughs> Ben je daar nou veel tijd aan kwijt, zo'n lijst uh, samenstellen? Ja, eigenlijk wel. Ja, hè? Ja. Je moet het eigenlijk gewoon het hele jaar bijhouden. En dan, uh, dan aan het einde tel je alles bij elkaar op. Kijk. Maar in het begin heb ik dat niet gedaan en dan was het echt in december stress, hoor. Oh jee. Dan was ze echt alle, alle, alle lijsten bij elkaar gaan optellen. Maar dat heb ik uh, toen op een gegeven moment afgezworen en. Uh, ja. Dat is gewoon elke, elke, elke week bijhouden. En eerst begonnen we met singles en toen kreeg je cd'tjes. Ja, we hebben, hebben nooit zitten de single... Dan wordt het allemaal steeds meer... Nou jawel, hebben we hem wel gehad. Ja, oké. Okay. Jawel. <laughs> dus nou, helemaal goed toch? Ja, dat ja. was in die hoesentijd, weet je wel? Die de hoesentijd, hoesentijd, ja. De plastic hoesentijd. Maar toen ik wegging, toen heeft Sorst dat gelijk in, in de vrouwensbak gegooid. Oké. Okay. Ah, maar ik vond het wel mooi altijd, die, die, die, die, dat rek. En dan al die cd'tjes erin. En dan kon je alles zelf zo zien. Vond ik, ik vond het een mooi gezicht altijd. Stik op, uh, ja. Eurohits nummer uh, ja. 100 ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Helemaal goed. Nou, morgen maar... gaan we het gewoon in uh, nieuwe stijl doen. is ja, ja, gezellig. We, we, we, we, welke, welke, welke uur heb jij eigenlijk? Ik heb het uh, derde gedeelte. Het De derde gedeelte. Ja. En we dus doen vijf, nog meer mee eigenlijk. 50 tot en met 26. Wie zit er na mij? Uh, na jou zit Jaap, Jaap Koper. Jaap Koper zelf? Jaap Koper, jawel. Het mag wat kosten. Hè, die wordt ja. fijnst, het wordt een feest... Jaap S. en voor dan natuurlijk. Uh, de man die de Euro Breakdown presenteert. Mag de laatste twee uur gaan doen. Nou, ik ben, ben de benieuwd. de 25 beste Ik, ben benieuwd, heeft je goed op, gedaan, die ik ben benieuwd wie er op één gaat komen. Oké, okay, nou. Het is koud hier, zullen we maar zeggen. Ja. Meer, meer zeggen we er niet over. Het is live in, in, in, in kleur. <laughs> het lijkt wel Winter Wonderland, zo koud is het. Sleebel. Oh, we're happy tonight Walking in a winter on land Gone away Is a bluebird here to stay? Is a new bird He's singing a song as we go along Walking in a window on the land Well, in the meadow we can build a snowman And pretend that he is passing around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 Tell the other kitties, knock them down Oh, when it snows, ain't it fillin' Though your nose gets chillin' We'll frolic and play basketball.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 Laat je dit uh, dan, zo zaterdag weer af. Heel. Ja. Heel goed. Destiny's Childhood Hit van alweer een aantal jaren geleden. You're de Independent Women. Ja. Ja, nou ja, voor, de, voor uh, morgen euro zijn we al helemaal klaar. Straks gaan we het nog even hebben over de oudjaarsuitzending uitzending van CFM. Ja, het wordt gezellig denk ik hoor. Het op, wordt helemaal het gezellig. Het wordt ja. helemaal goed. En we gaan even, even twee uur bellen met Albert-Jan Vos vanuit Spanje. Vanuit Spanje. Ja. Hey, maar, uh... Verbinding met Sinterklaas, jij ja, ja, zei. Ja, ja. verbinding met Sinterklaas, denk ik. <laughs> ik. weet het niet. Maar ja. ja dus Kijken hoe Albert-Jan de kerststemming... Uh, ja, uh, hoe uh, ze dat uh, daar beleven uh, in Spanje. Ja, dat Want er is weer toch heel anders, Daar ben ik dan uh, wel Dan heb heel je heel bijvoorbeeld van. geen sneeuw, Roy. En één kerstdag. En ze hebben maar één kerstdag. Ja. hij heeft geen kerst meer. Wij eigenlijk ook een beetje, Ja. We hebben, We hadden het net over. Heb jij een leuke kerstgaard of niet? Ja, natuurlijk. Ja? ...gezellig, nog steeds. Werken zeker? Nee, niet werken. <laughs> Wat klets jij nou weer? Ik ben lekker... <laughs> nou ja, ga je ruzie strijden. maken nou hè. ruzie maken op de radio. <laughs> het is kerst, het is kerst. Het, <laughs> het is kerst. Het is kerst. kerst, het is kerst. kerstfeest in ieder geval... Ja, uh, iedereen. ...iedereen die luistert. Ja, ja. Dat Maak er nog zo. een gezellige tweede kerstdag van. Ja. En CFM zorgt daarvoor... Ja, maar dan ...want dan ze muziek... uh, ja, zo dadelijk... ...naar dit programma... ...hebben ze weer... ...hebben we hem weer... ...maar wel weer heel erg lekker... De Winterse 50. Al... Ja, oh, lekkere kerstmuziek en uh, lekkere oud en nieuwe muziek. Hè? Bijvoorbeeld een Happy New Year zou ook vast en zeker wel langskomen. Tuurlijk, altijd toch? Gewoon reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Zandvoort. Lokale omroep voor Zandvoort en de regio. Nou. Ja. En ik wilde het, oh ja, met jou wilde ik het nog even hebben over het uh, sneeuwruimen en zo. Afgelopen dagen hebben we natuurlijk enorm veel sneeuw gehad. Heel hoop, ellende en uh, wateroverlast. Doordat, uh, ja, dat sneeuw dat gaat in één keer smelten natuurlijk. En dan moet het water erger zijn. Rob, daar wil ik het nu niet over hebben. Nee, dat doen we wel over twee platen. Gaan we ja. eerst nog even een plaat draaien. Van, uh, Maak je niet druk, Dan. dan don't worry, be, be happy. happy. Dan kan ik het nou, bij je voorbereiden. Dat bedoel ik. Hier is Bobby McFerrin. En Don't worry, be, be happy. happy.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 I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number when you worry, call me.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 To listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. But don't worry.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 we zullen everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. We, be be happy. Happy. Hey, we zouden twee pakken daarop gaan. Zullen, zullen we hem even, even zeggen tegen Daan: hè? Don't worry, be happy. Want uh, jij, jij, jij hebt wel wat last gehad van, uh, van de sneeuw hè? Zo, uh, bij uh, Sunparks. Het zonnetje scheen even niet bij Sunparks. Maar nee. het doet daar wel. Het sneeuwde daar oh wel, ja. Potverdorie. <laughs> nee, maar... Uh, nee, nee, maar... Uh, ik, ben, ik ben... Jullie weten daar... Nu al dat ik bij de GroenLies werk. Mensen. En uh, als GroenDienst medewerker... Dan moet je het vrijmaken van de paarden van... Uh, van de hoofdwegen van Sunparks. Ja, dat het geen, uh, geen ijsbaan geen is. Geen ijsbaan is. Maar... Zo'n zo soort gast ijsbaan weet je wel? <laughs> ja, zo, zo was het maandag. Zo was het maandag. Zo was het maandag, oké. Okay. En uh, ja, er moesten wat uh, dingen geregeld worden. Maar ja, uh, zo ben ik de hele week bezig geweest. Alleen maar aan het... Strooien. Ja, en toen ging het in één keer dooien, dooien, dooien. Na het strooien ja. kwam het dooien, zullen we zeggen. Ja, nee. Net... En uh, Ja, dan krijg je op een gegeven moment uh, wateroverlast natuurlijk, hè. Snel ja. moet ergens, dat ligt allemaal op die huisjes, moet, moet ergens heen. Ja. En het gaat precies ergens heen waar je het niet heen wil hebben. Nee, binnen de huisjes. Binnen de huisjes. Ja, maar dat is ook niet leuk, hoor. Nee. Dus uh, En jullie uh, ondernemen dan meteen actie daarop? Ja. Ja, en dan... Uh... Ja, ja, en dan werden dus een paar gasten een beetje boos dat we niet uh, 1, 2, 3 bij je alle mensen konden zijn, weet je wel. Oh, oh, oh, je, oh, moet oh. wel je moet wel netjes zijn tegen de ja. mensen. En ja, ik was gisteren uh, om 6 uur, half 7 klaar pas, vanaf 8 uur. Maar ja, ja. Sunparks is in ieder geval uh, enorm belangrijk voor uh, Sanford. Er komen een hele hoop toeristen door Sunparks hier naar Sanford toe en dat, uh, ja. en dat zien we natuurlijk heel erg graag. Het wordt steeds drukker ook. Steeds drukker en dat is ja. belangrijk. En leuker. Park is tegenwoordig, Sunparks. Maar nog steeds een heel mooi park. Ja. En uh, ja, het is het, gewoon wordt, een... het wordt steeds mooier ook eigenlijk, ik wil ik zeggen. Ja, maar dan, nou hoor ik weer dat jullie dicht gaan. Ja. Vertel voor, daar voor, eens wat voor, over. Voor anderhalve week gaan we dicht. En dan uh, gaan we een beetje opknapperd geven weer. Dan gaan we weer heel, uh, achter de bungalows snoeien. Voor de bungalows gaan we wat doen. Uh, binnen de bungalows gaan we wat doen. We krijgen een uh, paar huisjes, krijgen een paar saunas erbij. En nog veel heel veel meer dingen. Ik, ik kan ze niet allemaal omdoen, want ik weet het echt niet allemaal. Maar uh, we zijn bezig met schildering, uh, weer schilderwerken, uh, in de huisjes. Uh, alles weer mooi maken? Alles weer mooi maken ja. voor, voor het hele gebeuren, dat het weer open gaat. Moet ook gebeuren, Daan? Ja, ja. Dan kan, en, uh, je, ja. Dan kan, je, kan je wel, uh, als open zijn, maar dan kan je niet echt alles, alles tegelijk doen, weet je wel. Dan lopen er soms als gast in de weg we uh, zijn we nu. Uh, Elk jaar, jaar gaan we een paar weken dicht. Maar er zijn zo'n die gebruik maken van het zwembad en van de supermarkt. Kan dat ook gedurende die periode helemaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. En welke periode spreken we dan over? Vanaf 4 januari. 4 januari tot uh, dan een anderhalve week. Oké. Okay. Nou mensen, u zei het gewaarschuwd, dus uh, er kan even niet gezwommen worden en ook geen boodschappen gedaan worden daar. Uh, nee, dat is ook allemaal dicht. Bij Sunparks. Maar daarna zijn ze natuurlijk weer allemaal klaar voor, uh, voor jullie, om uh, jullie te ontvangen al daar. Natuurlijk, altijd. Dan dank je wel. We Naast gaan we weer wat uh, muziek draaien zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Tweede kerstdag, zo gaan we er weer een kerstplaat in smijten. Maar eerst is van Sean Christopher. Hier is Make My Love. Lekker hoor op.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 Dat was jouw hè? Ja, ja, Had ik je mooi door, uh, Nou ja, ja, goed, hè? Mariah Carey hoor, die op de Zonfortse Radio met All I Want for Christmas is You. Ja. Zo is het van net. Dus blijf luisteren naar CFM ook op deze tweede kerstdag. Zijn we er weer helemaal live bij? Helemaal klaar voor de kerst en klaar voor, uh, uiteraard, weer een uh, lekker kerstdiner. Wat uh, diverse mensen vanavond weer. Uh, Gaan, uh, gaan eten. Ja, dat gaat heel gezellig worden. Nou, nou, nou. Mocht no, het no. zo zijn dat jij nog een kerstgroet kwijt wil op de Zalvoortse Radio, kan jij even, even bellen naar de studio. Krijg je Daan persoonlijk aan de telefoon. Telefoonnummer ja. Daan daarvoor is 023 57 31969 023 57 31969 Bel jouw kerstgroet door en als je het leuk vindt, wij willen hem vertellen op de radio, maar je mag zelf ook even op de radio komen. Daar hebben we helemaal geen ja. probleem mee. Ja, Voor de rest, wat betreft voetbal en dergelijke, is het een beetje komkommertijd, hè, zoals ze dat noemen. Helaas wel, ja. Rob. Dus uh, we gaan er gewoon een gezellige uitzending tot aan uh, 5 uur. Uh... Van maken. Sofot op zaterdag. Vandaag geheel in het teken van jullie als luisteraar. Dus ja. doe mee aan dit programma en meld je. En bel. En bel. Gewoon bellen. Bellen, bellen, bellen. En horen wij zelf al wat voor kerstgroet iedereen wil uh, maar doen op de radio. Dat bedoel ik. 57 Dat is het telefoonnummer daarvoor. Ja. Nou, uh, we hebben onder meer een kerstgroet uh, binnengekregen van Ronde Witwinter. Winter. Eens even kijken wat hij allemaal te vertellen heeft. Ik wil graag iedereen een ontzettende fijne kerst toewensen en een prachtig nieuwjaar en laten we er met z'n allen iets van maken en vooral niet vergeten dat we moeten ons inzetten voor het milieu dus denk daar alsjeblieft aan dat kan de, de top misschien mislukt zijn in Kopenhagen maar op kleine schaal en vooral hier in Zandvoort kunnen we er tenminste wat aan doen met z'n allen, Ronde Witwinter dankjewel Ron! we're flying high we're flying right. We fly so high. We're flying right. Dat heb je dan zo, hè? tijdens die uh, kerstperiode, allemaal wel heel erg leuk. Hè? Je kerstavond en uh, eerste kerstdag en dan komt die tweede kerstdag eraan. En dan denk je van, ze bestoken mij nog steeds op de radio met al die kerstplaten. Hou daar nou een keertje mee op. Nou, wat wij nou gewoon vandaag doen dan, is gewoon we draaien wel echte kerstplaten als uh, platen. Dat je denkt van, nou, is dat nou een kerstplaat? Nee, dat is geen kerstplaat, maar wel een lekkere plaat. Van een aantal jaren geleden hoorde je bijvoorbeeld, The Captain Hollywood Project. En Rob, We're Flying High. ja. Weet je waar ik het nu wel over heb, deze keer? Nou, over Oudjaarsavond. Oudjaarsavond? Ja, zullen we dat zo dadelijk even doen? Nou, vooruit, oké. Okay. Houden we de spanning er even in? Oké. Okay. Want we hadden het over kerst, weet je wel? Ja, oké. Okay. En we zouden toch nog een kerstplaat gaan draaien. En nog een kerstgroeten? Nou, doen? bij deze, ja, heel erg lekker. Diverse kerstgroeten komen straks langs. Maar eerst ga je luisteren naar Bianca Ryan. Tjalla. wel jammer dat dat morgen weer helemaal afgelopen is. Ja, Over en sluiten dan weer. Ja. Moeten we moeten weer een jaar wachten voordat we dit soort muziek kunnen draaien. Vandaar dat we dat tot aan 5 uh, uur nog zeker wel een aantal keren gaan doen. Ja, natuurlijk. Lekker. Bianca Ryan was dat uh, in dit geval. En uh, ja, binnenkort komt hij eraan, weer aan. Uiteraard op nieuwjaarsdag. De nieuwjaarsduik 2010. 2010. Ja, en het gaat weer gezellig worden. Dat horen we vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Van Ben Sonneveld, een van de organisatoren van de Nieuwjaarsduik. En Michael, en ja, en Michael Kras, toch ook? Ja, Michael Kras uiteraard ook. Ja. Een van de kloppende, kloppende harten achter de, de ja. organisatie. Ja. Hoe moet je dat zeggen dan? Ja, dat we, ja. We ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zoiets dan maar, zo we doen. Ja. En uh, ja, Giga Live, verleden jaar heeft ze opgetreden in uh, de grote feesttent die daar stond. Ik vorig ervoor van Ben dat de tent ietsje kleiner wordt vanwege de sponsoring van Unox. Ja. Die hebben er gewoon 50% voor afgehaald. Een beetje jammer weer. Hè, ja, 50% minder ertha-soep in je soep. Hè? Zo, uh, misschien zijn ze daar ook op aan het bezuinigen. Je weet het maar nooit. Je weet het nooit, hè? Nee, ze zijn flink aan het bezuinigen daar. En dat betekent dat de tent uh, ietsje kleiner geworden is. Maar wel heel erg gezellig. En Giga Live, Ledia jaar ze op... En dit jaar gaan ze weer optreden. Ja. En wie weet, misschien doet ze dit nummer ook wel. Hier is Laat Me Los, Giga Live. Giga Live Laat Me Los. Giga Live, Laat Me Los. <laughs> doet hij het niet meer? My. Nee. nee. Dat is vreemd. Nee, ja. Huh? Hij is helemaal weg gewoon. We we we, we, pak je even een ander plaatje en dan gaan we het <laughs> opzoeken. Waarom doet hij het nou niet meer? Kom op, hij. Nou ja, ja, ik heb geen andere plaat. klaar staan daar. Uh, pra op... pra pra praat je even door dan. Even niet op gerekend. Ja, Giga Live is even, even goed zien, maar volgens mij moet hij zo dadelijk wel weer komen. In ieder geval, uh, in ieder geval treden ze op uh, tijdens de Nieuwjaarsduik. Hij doet helemaal niks meer, hè? Gewoon. Nee, raar. Hij Net doet helemaal het. niks meer. De speler is stuk bij deze. Hij is afgeschreven, doet helemaal niks meer. Um, even kijken. <laughs> Naden, nou ja. We gaan gewoon uh, deze plaat rijden van Rick Ashley. Hier is Whenever You Need Somebody. Zeker gedaan, het gaat weer groot feest worden zo op Nieuwjaarsdag hier in voort. De ja. Nieuwjaarsdag 2010 met onder meer optreden van Giga Live. En Laat maar los en laat maar leven, en wat de... kan die meid zingen? Ja, zo zo. En niet alleen dit nummer gaat ze doen, ook nog vele andere tracks. Dus reden genoeg om even bij Last het Cake 5 langs te gaan natuurlijk ja. op Nieuwjaarsdag. Gezellige invulling van jouw nieuwjaarsdag. Dit was het eerste uur, zeker, hè Rob? Ja, het zit er alweer op. Zodra we zijn weer terug, nog tweeën lang, uiteraard, met heel veel kerstmuziek, gezelligheid, de kerstgroeten en nog veel meer. Ja, tot gewoon, straks. Gewoon reden genoeg om te blijven luisteren, Tot vandaag.